Het einde van de euro is volgens ING veel duurder dan het redden van de euro. Het ING heeft berekend dat de, de economieën in het eerste jaar met 9% krimpen als er een eind komt aan de euro. In het jaar daarop volgt nog een krimp van 3%. ING-econoom Mark Cliff zei in Nieuwsuur dat Nederland als handelsnatie extra zwaar zou worden getroffen en de pensioenen zwaar zouden lijden.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 In Eindhoven zijn Occupy-activisten bezig met het verhuizen van hun tentenkamp. Ze moeten van de rechter weg van het Klausplein, omdat ze daar te veel overlast veroorzaken. De gemeente wil dat ze verhuizen naar een plek bij het Centraal Station. Oranje speelt de eerste drie wedstrijden van het EK-voetbal komende zomer tegen Denemarken, Portugal en Duitsland. Die poolwedstrijden zijn in Oekraïne, in Tcharkov. Volgens bondscoach Van Marwijk vinden alle trainers uit de groep dat dit de zwaarste pool is. Het weer bewolkt en op steeds meer plaatsen regen. Het wordt vannacht zo'n 5 graden. Morgen begint onstuimig met regen. Smiddags opklaringen. Het wordt dan 10 graden. Dit was het, en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Web nu. Zie het. MUZIEK <laughs>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 Um... go to bed with me? I'm down.